Levi van Eck met het NOS-journaal. Rusland ontkent dat gevechtsvliegtuigen het luchtruim van Estland hebben geschonden. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de MIG 31 straaljagers... zich hielden aan internationale regels voor het gebruik van het luchtruim. Estland meldde afgelopen middag dat drie Russische straaljagers... zonder toestemming het luchtruim waren binnengevlogen. Het land heeft de NAVO-lidstaten bij elkaar geroepen voor spoedoverleg... De NAVO noemde de schending wederom een voorbeeld van roekeloos Russisch gedrag. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi... zullen elkaar volgende maand ontmoeten op een economische top in Zuid-Korea. Volgens Trump gaan ze praten over handelsafspraken... de verkoop van TikTok en de oorlog in Oekraïne. Ook zouden de leiders hebben afgesproken volgend jaar elkaars land te bezoeken. De Palestijnse president Abbas mag volgende week spreken bij de algemene vergadering van de VN. Het gaat om een videoboodschap. De Verenigde Staten legden Abbas vorige maand inreisbeperkingen op... waardoor hij niet naar, de VN, naar het VN-hoofdkantoor in New York kan afreizen. De Palestijnse autoriteit heeft bij de VN de status van waarnemer. Omwonenden van een legale wietkweker in Hellevoetsluis hebben brieven gekregen... waarin het lijkt dat ze compensatie krijgen aangeboden... De gemeente waarschuwt dat de brieven nep zijn. Onlangs oordeelde de rechter dat de wietkweker de stankoverlast in Hellevoetsluis moet beperken. In de brief staat een QR-code waarmee omwonenden ter compensatie voor de overlast... twee voorgedraaide joints en vouchers van 125 euro voor hotels wordt beloofd. De gemeente roept op de code niet te scannen en de brief weg te gooien.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 106.9 FM. I do my head toss, check my neck. Baby, how you feeling? Head toss, check my neck. Baby, how you feeling? Woe, mm. child, tired of the bullshit. Gone dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in this there, swimwear, going to the bullshit. FM Thank